land Italië en onder Amerika. Noorwegen staat toch altijd bovenaan. Nederland gaat met tien gouden plakken naar huis... en dat is een record. Bij het Malieveld in Den Haag is gedemonstreerd... tegen de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Er waren zo'n 100 mensen. De demonstratie was georganiseerd door de Dolomina's en werd gelinkt aan de Europese grensdienst Frontex. Die is geen haar beter dan ICE, vinden de demonstranten. In Frankrijk is groot alarm geslagen... vanwege de vermissing van drie kleine kinderen...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 De laatste keukentrends, keukeloos heeft het. keukeloos.nl Little Minnie!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 Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt. Of oh, a Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter cool.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 Onszang. Zaterdagavond 7 uur betekent Het bord van schoot en dansen maar op de 15 heesten op de dansvloer op dit moment. Een groep die door Slammix, Marathon Charts, dan voor je klaar. beetje top. Vorige week zag het podium er zo uit: dit waren vier winnaars. Are you ready? 3: Ketter Morton, afkomstig 3: 2: Max Tyler en Fleas 2000. 2: Cascade en Sid, vorige week. De grote winnaar, Vision Blurred. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuwe slam mix marathon charts. Maar niet voor Tiga, Mind Dimension is uit de lijst verdwenen. Net als Benny Benassi met Discotheca. En ook Lost vind je niet meer terug. Vintage Culture, na zes weken uit de lijst. Dan krijg je drie nieuwe binnenkomers voor terug. En de eerste daarvan zometeen op nummer 11... En Russische producten, we boycotten ze. Behalve misschien de vodka op zaterdagavond in. deze laten we ook maar toe. Matisse Zetko uit Rusland en pull-up op 15. Yo, do it again. Go hard and do it again. Push yourself, don't hold back. Unstoppable, let's do it again, alright. Do it again, go hard and do it again. Push yourself, don't hold back your unstoppable, Let's do it again. one then pull up on that. You will just pull up on that. Anytime we pull up this man, anytime we pull up this man Pull up this man to the boss. and The balls are... Mark Knight heeft onbeperkt weekend denk ik de komende tijd een foutje gemaakt want volgens mij hadden ze de track niet gekleerd Shut It Down is overal down je vindt het nergens meer terug niet op Spotify, niet meer te downloaden maar gelukkig hebben we de archieven goed op orde en hoor je hem nog steeds op de dansvloeren dus natuurlijk ook in de Slam Mix Marathon chart op 14 Mark Knight en Shut It Down en nu op 13 X Mix Marathon Track of the Week Thomas Nielsen, Bad Habit Lead of Trance, Korolova. Flinke line trouwens. In uh, Rotterdam volgende week ook uh, Helden deep dish, staan er. En natuurlijk uh, Armin van Buren, die back-to-back uh, -back draait... met Oliver Heldens en Maddox. Optimaal weekend vieren met de 15-heetste op de dansvloer op dit moment. Je zit midden in de Marathon chart Met nu Essie. Make My Day. Komt nu binnen op 8... I'ma freeze I'm a god like a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 Locked in, Geta en Morten. Vorige week op drie, en nu van het podium af. Eén stapje naar beneden naar nummer vier. Dit is de mix Marathon Chart. En het is de track waar iedereen het over heeft op dit moment. Renier Zonneveld maakte een e-mailadres aan. Een nieuw e-mailadres. Stuurde naar Gordo een demo. En die dacht, hé, wat is dit joh? Maar er stond geen naam bij... Gingen draaien in zijn sets en heel Zuid-Amerika staat al maanden te springen op deze track. Is het een slimme marketing-truc of is het echt waar? We zullen het nooit weten. In ieder geval is het de komende week, de Mix Marathon Track of the Week, en komt hij nu nieuw binnen in de chart op 3 Loco Loco. Yeah. But, but. Flikt het weer. Vorig jaar was hij de grootste over het hele jaar in de Mixmarathon chart... met The Less I Know The Better. Nu slaat hij weer toe in het nieuwe jaar met Neck. Twee weken in de lijst en op nummer twee. Een aanval op de top. Maar vorige week voor het eerst aan kop... en nog niet van de troon gestoten. Weer de nummer één. Cascade and Sit. De Mix Marathon Chart, de grootste deze week. Vision Bird.